8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Nu ook tuchtklacht tegen bestuurmedisch Spectrum Twente. Slachtoffers Alfen gaan door met kort geding tegen de staat. En ouders vinden gehoorzaamheid bij kinderen niet meer zo belangrijk. In de zaak rond de omstreden neuroloog Janssen Steur... komt nu ook de bestuurstop van het medisch spectrum Twente onder vuur te liggen. Tegen voorzitter Herre Kingma en twee oud-bestuurders van het ziekenhuis... is een tuchtklacht ingediend. Letselschade-expert Imme Drost begint de tuchtzaak... namens acht oud-patiënten van de neuroloog. Ze zeggen dat Kingma op de hoogte was van de wanprestaties van Janssen Steur... maar niets deed richting de patiënten. De neuroloog vertrok in 2003 uit Twente. Kingma kwam er in 2006 en begon pas een onderzoek in 2009... Kingman had genoeg signalen gehad om eerder actie te ondernemen, vinden de patiënten. Ook tegen drie oud-inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is een tuchtklacht ingediend. De slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn zetten hun kort geding tegen de staat door. Dat hebben hun advocaten aan de NOS laten weten. Minister Opstelten had toegezegd dat ze alle stukken zouden krijgen om een letselschadeprocedure te beginnen... Maar ze zeggen dat ze nog lang niet alle informatie hebben. Ze willen onder meer het onderzoeksrapport van de Rijksrecherche... over het verlenen van een wapenvergunning aan de schutter, Tristan van der Vlis. Ook willen ze de rapporten over de geestelijke gesteldheid van van der Vlis inzien. Op 9 april 2011 schoot van der Vlis wild om zich heen... in winkelcentrum Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Hij maakte zes slachtoffers en schoot daarna zichzelf dood. Veel nabestaanden en slachtoffers zitten in financiële problemen. Onder hen zijn veel winkeliers. Ouders vinden het niet zo belangrijk dat ze een gehoorzaam kind hebben. Maar het kind van een ander zou wel wat gehoorzamer kunnen zijn. Dat blijkt uit het trouw opvoedonderzoek. De meeste ouders zijn erg tevreden over hun kinderen en hun manier van opvoeden. Sinds begin jaren tachtig vinden ouders gehoorzaamheid steeds minder belangrijk. Ze hebben liever een kind dat eerlijk, kritisch en zelfbewust is meeste ouders vinden wel dat de moderne opvoeding te vrij is en te zeer losgeweekt van grenzen, normen en waarden, zo staat in het onderzoek. Maar ze zien zichzelf als een positieve uitzondering. Minister Plasterk riep ouders vorige week op om hun kinderen weer respect en fatsoen bij te brengen. Aanleiding voor zijn oproep was een rapport over het geweld tegen ambulancepersoneel. Banken hebben steeds minder zin om schade te vergoeden door pinpasfraude of phishing. Dat constateert de Consumentenbond. Bij phishing proberen criminelen via valse e-mails bankgegevens in handen te krijgen. De Rabobank vindt dat slachtoffers van phishing hun beveiligingscodes zelf hebben weggegeven. En dus geen recht hebben op vergoeding van de schade. De regels zijn volgens de Consumentenbond met ingang van januari dit jaar aangescherpt. Zo verplichten sommige banken hun klanten om minstens één keer per dag te controleren of ze hun betaalpassen nog hebben.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 Onderzoekers van de EU denken dat 5 tot 10 procent van de mensen... met een muziekspeler risico loopt op gehoorschade. Save the Children slaat alarm over de toestroom... van Syrische vluchtelingen naar Jordanië. Volgens de kinderrechtenorganisatie zijn alleen in één dag... 10.000 kinderen en hun families de syrisch jordaanse grens overgestoken. In het Jordaanse vluchtelingenkamp Zatari... zijn in de nacht van woensdag op donderdag duizenden mensen aangekomen. Er kwamen vier tot vijf bussen per uur, zegt Save the Children... De meesten zaten vol met bange en uitgeputte mensen die hun land waren ontvlucht met alles wat ze konden meenemen. In het kamp zitten al 60.000 mensen. Ook andere internationale organisaties melden dat de stroom vluchtelingen uit Syrië aanzwelt. De Britse politie heeft opnieuw een arrestatie verricht in de zaak rond de ontvoering van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans in Syrië. Man van 31 werd eerder deze maand ook al aangehouden, maar toen na korte tijd weer vrijgelaten. Hij wordt aangeklaagd voor het voorbereiden van terroristische handelingen. Oelemans werd in juli vorig jaar in Syrië ontvoerd... samen met een Britse collega. Hun ontvoerders waren waarschijnlijk moslimstrijders uit het buitenland... want sommigen spraken met een Brits accent. Eerder werden in deze zaak al twee mannen gearresteerd... die vanuit de Arabische wereld op de luchthaven Heathrow aankwamen. Het weer nog. Vandaag geregeld zon, blijft droog... en de temperatuur ligt rond de min 2 graden. Vanochtend is er weinig wind... maar vanmiddag steekt een zwakke tot matige zuidoostelijke wind op... Morgen is het zwaar bewolkt met vanuit het westen kans op wat winterse neerslag. De middagtemperatuur ligt morgen rond het vriespunt. ANWB-verkeersinformatie, zes files, 20 kilometer in totaal... dus weinig ochtendspits vanochtend. De langste files dan op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn, 8 kilometer. Door een ongeluk is bij Knoop het Oude Rijn de rechter ook dicht. A15 Rotterdam richting Golkem tussen Sliedrecht West en hardingsveld giesendam 3 kilometer. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat tussen Knoop en plein en Rotterdam Centrum ook, 3 kilometer.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. De staat komt niet over de brug met onderzoeksrapporten. En daarom zetten slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn het kort geding tegen de staat door. Ze zeggen die rapporten dringend nodig te hebben. Daar praten ze over met Ahmed Marcouche van de Partij van de Arbeid. En er is vandaag weer een grote toertocht op natuurijs bij blokzeil. En ook nu worden weer heel veel deelnemers verwacht. Verslag even Mark Hamer bij het verzamelpunt. Er wordt nog even wat koffie gedronken, de laatste koffie... voordat men over een uurtje van start gaat in het multicultureel centrum De Plaats. Eh, loopt het langzaam vol. Ik schat nu ongeveer zo'n 100 mensen die zich opmaken voor de blokzeiler Meretocht. Een rondje van 15 kilometer of van 35 kilometer. Ja, wat hoor ik net ook al. Je kan het ook één of twee of drie of vier rondjes eh, gaan rijden... zolang als het lekker gaat. Over een uurtje mogen ze het ijs op. En dan drones. Die worden steeds vaker ingezet en maken steeds vaker slachtoffers. En veel ook, bedoeld of onbedoeld. Maar regels voor het inzetten van die drones die zijn er niet. En daarom gaat de Verenigde Naties de inzet van die drones onderzoeken. Met name de aanvallen op burgers. Er wordt onder andere gekeken naar het aantal burgerslachtoffers... dat tijdens de aanvallen van deze onbemande vliegtuigjes viel. Nederlandse deskundige op dit gebied. Mark Koekelberg, professor ethiek en technologie aan de Universiteit Twente. Is op dit moment bij een congres over drones in de Verenigde Staten. Meneer Koekelberg, goedenavond. Goedenavond, of uh, goedemorgen, moet ik tegen u zeggen. Uh, ja, precies. U bent op een congres over drones, onder andere in de Verenigde Staten. Hoe denken ze daarover, het initiatief van de Verenigde Naties. om de gevolgen van de aanvallen met drones te onderzoeken? Mijn collega's ondersteunen dat uh, zeker. Er is al een, een tijdje discussie over en uh, we kijken allemaal naar, uh, naar de ethiek van uh, drones. En uh, we zijn het er allemaal over eens dat, uh, ja, dat het inzetten van uh, dat soort tuigen dat, uh, ethisch heel problematisch is. Waarom? Uh, nou, er zijn een aantal redenen voor. Uh, het meest bekende is denk ik dat je nog steeds een heel groot aantal burgerdoden hebt. Mm -hmm. Um, maar uh, er zijn ook nog een aantal andere redenen waar mensen vaak niet aan denken. Bijvoorbeeld, uh, ja, de, het is ook een stuk makkelijker om een oorlog te beginnen. En, uh, je brengt je eigen troepen niet in gevaar. Uh, en uh, ja, het inzetten van zo'n zo klein vliegtuig is natuurlijk uh, is, is makkelijker dan uh, een grote troepenmacht uh, te ontplooien. Ja, maar het, het is makkelijker, meneer Koekelberg. Maar wat is het verschil met het sturen van bijvoorbeeld een F-16 of een geheim agent met een bom? Ja, dat dat zou ook kunnen. Uh, maar die geheim agent en die uh, man in de cockpit, die lopen natuurlijk wel gevaar. En uh, in, in dit geval is dat niet zo. En uh, ja, het is ook als je dan uh, uh, als je kijkt naar die piloten, die zitten dan ergens in Nevada of andere plekken uh, in zo'n trailer uh, die, die drone te besturen en dat ziet eruit als ja een videospelletje eigenlijk. Uh, dus het, het lijkt ook gewoon veel makkelijker te worden dan hè, om, om iemand te doden. Uh, ja. Veel anders dan dat je dan uh, dichtbij daar bent op het slagveld. Ja, en is dit daar het ethische probleem, het gemak waarmee je dit kunt doen? Ja, ja zeker en vast. Um, je ziet dat, dat hoe meer uh, dit soort wapens worden ontwikkeld, dat, dat de, eigenlijk de afstand... Uh, vergroot tussen, tussen degene die, uh, die dood en, en degene die dood wordt gemaakt. Dus het vergroten van die afstand uh, maakt het uh, moreel uh, problematisch, denk ik. Ja, u, u praat daar met allerlei deskundigen. Wat is er eigenlijk over bekend? Over ja, de, de gevolgschade, de bijkomende schade die uh, deze drones aanrichten? Ja, daar uh, wordt steeds meer over gerapporteerd, uh, vooral door uh, niet gouvernementele organisaties. Um, het is nu veel sterker dat de uh, VN zich er ook gaat mee bemoeien. Dus ik denk dat, uh, dat dit, ja, doordat uh, zo'n organisatie zich daarachter zet om uh, ook gegevens te verzamelen en uh, officieel onderzoek in te stellen... ...denk ik ver versterkt uh, de beweging van mensen die, uh, die serieuze vragen hebben bij uh, het inzetten van drones. Ja, en Vindt u dat na aanleiding van het onderzoek van de Verenigde Naties dat er regels zouden moeten worden opgesteld? Voor het gebruiken van? Ja, ja dat, dat vind ik zeker. En, uh, ik, ik steun hier ook met collega's uh, oproepen daartoe. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, net zoals met, met, met veel andere wapentuigen... Uh, waar ethische problemen rondreizen uh, zoals landmijnen en zo... daar bestaan al uh, regels voor. Dat betekent nog niet dat ze nageleefd worden. Maar ik denk nou ja, dat het in elk geval uh, ja, belangrijk is om die regels op te stellen. Ja, dat is het probleem, hè? want wie uh, gaat dat controleren en wie handhaaft dat? Want die drones... ...kunnen al vrij onzichtbaar over grenzen en over landen vliegen. Ja, en dan haal ik toch maar weer de geheimagent aan. Uh, die houden zich ook niet zo aan regels. Ja, dat klopt. Uh, zeker het van het uh, James Bond type en zo. Ja. Uh, maar ja, dus dat is zeker een, een, een groot probleem. Dat staat zich natuurlijk op allerlei vlak. Uh, en, en de vraag is nog maar... ...als, uh, als de VN uh, uh, zich dat wil doen, dat uh, controleren... Um, of de, de individuele lidstaten dat ook gaan steunen. En uh, natuurlijk hebben staten zoals de Verenigde Staten of Israël er uh, belang bij om, uh, om het gebruik van die drones... om dat niet, uh, niet allemaal, ook niet allemaal in de openbaarheid te brengen. is dus nog maar de vraag of zij zo'n uh, zo uh, regelgeving zouden steunen. Mark Koekelberg, professor ethiek en technologie aan de Universiteit Twente. Hartelijk dank voor uw analyse. Dank u wel. Dag. Naar kwart over acht, het is het Radio 1-journaal van de NOS. En we gaan door naar Delft, naar Maino Remmers. Uh, Maino, want bij jou gaat het ook over machines... die onze klusjes, onze vuile klusjes, kunnen opknappen. Ja, en, en, en als we nou die drones horen... Ja, dat zijn het eigenlijk ook op afstand bedien, bediende dingen. Maar er zitten natuurlijk gewoon mensen achter de knoppen. En ik hoor hier eigenlijk dat een robot... je, je moet ze eigenlijk, wij denken nu, het lijkt toch een soort poppetje... met een heleboel intelligentie en dat is de toekomst. Dat is helemaal niet zo, hè? Nou, de toekomst die ik zie in ieder geval voor ons onderzoek... is uh, juist dat het hele domme dingetjes zijn als insecten... die hele kleine, simpele taakjes voor ons uh, uitvoeren. Maar omdat ze dat als zwerm doen, doen ze dat wel heel betrouwbaar. Ja. En over grote oppervlakken. En daar zitten we juist op te wachten. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk veel interessanter dan dat je ze als een soort... Uh, uh, uh, ja, huis, huisman in huis hebt die allerlei dingen gaat doen. Ja, dan zullen we ook gezelligheid moeten programmeren en zo. En ik geloof niet dat we nog weten Daar hoe gaan we helemaal niet naartoe. Nee, nee, nee. Nee, maar... maar dat is wel waar ze hierover nadenken op het, uh, op het speciale instituut van de TU Delft, Robotics Institute. Robert Babushka heeft een belangrijk moment dadelijk, want dat is dat het instituut officieel geopend wordt. Waarom nu pas? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de timing is, de timing is perfect. Uh, we zijn hier uh, bij de TU Delft al lang bezig met onderzoek. We hebben veel gedaan in de verschillende disciplines... zoals elektrotechniek, mechanica, informatica, computeralgoritmen. En nu komt het moment om dit alles bij elkaar te brengen. Dus met dit instituut gaan we heel intensief samenwerken. En wij gaan de volgende stap maken om al de ontwikkelingen... de experimentele resultaten sneller naar de praktijk. Maar met wie gaat u samenwerken? Is dat het bedrijfsleven bijvoorbeeld? Ook. We gaan samenwerken intern binnen de universiteit... Uh, tussen de verschillende groepen. We gaan Samenwerken met allerlei start-ups. Dat zijn kleine bedrijven die hier op de TU Delft Campus actief zijn. En we gaan natuurlijk ook samenwerken met de grotere industrie. Dus dat betekent dat wat hier nu allemaal staat... heel veel leuke gadgets en hier bijvoorbeeld een, een robot met zes poten. Het is net een soort schoenendoos, nou zeg ik het oneerbiedig... vol met elektronica die over allerlei obstakels kan kan lopen en zelf kan beslissen of die gaat springen... of dat hij er langzaam overheen klautert. Maar dat is spielerij. Het gaat natuurlijk om de serieuze toepassing. We zijn inderdaad bezig met serieuze toepassingen. Dat zijn robots die uh, werk kunnen doen in uh, industrie, in, uh, in agro, in uh, kassen... in de verpakking, logistiek enzovoort. We zijn ook bezig uh, met robots die... Uh, naar informatie kunnen zoeken, bijvoorbeeld bij een ramp... die kunnen helpen om de, de ramp te bestrijden enzovoort. Ja. En de robot waar u naar verwijst, dat is juist bedoeld... om in een moeilijk terrein uh, heel efficiënt te kunnen lopen... en bijvoorbeeld naar slachtoffers te kunnen zoeken... van een aardbeving uh, of uh, bij een brand. Ja. Door puin heen bijvoorbeeld, dat zou dit ding kunnen doen? Dat kan hij heel goed doen, ja. ja. Nou is het alleen het probleem dat de zender van de verslaggever... enorme storing veroorzaakt, volgens mij, op het apparaat. Um, de opening is om negen uur, hè? De opening is om half tien. Maar dat doet om half tien, maar dat doet u zelf. Dat doet niet de automaat, dat doet niet de robot, hè? Toch? De opening doen we er zelf, ja. inderdaad. Ja, nou, straks nog maar eens eventjes een paar van die toepassingen gaan bekijken. Onder andere gaan er nog robotjes de ruimte in, in de buurt van de maan hangen, om op die manier een nieuw soort radiotelescoop te zijn. Dat gaan we straks doen. En u hoort ook zo dadelijk Sander van Horen over de acute dreiging in Benghazi in Libië. Britten moeten daar heel snel weg en ook voor de Nederlanders is het niet veilig. Is de verkeersinformatie bij de AWB Erwin de Hart met nog steeds een rustige ochtendspits? Ja, zoals beloofd 35 kilometer, alles bij elkaar uh, op dit moment. En De langste file op de A12, de Haag, richting Utrecht... door die aanrijding tussen drie auto's eerder vanochtend. Tussen Woerden en Op het Oude Rijn, 11 kilometer file, de rechter ook dicht... Verkeer dat richting Utrecht moet en vanaf Den Haag vertrekt... kan bij knoop het Prins Klausplein het beste Amsterdam aanhouden. Omrijden via de A4, de A9 en de A2. En op de A76 Geleen richting Heerlen zitten we al heel ergens anders. Tussen Geleen en Schinnen staat namelijk drie kilometer na een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Volgens Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland dreigt er groot gevaar voor de staatsburgers in de libische stad Benghazi. Ze hebben het over een specifieke en onmiddellijke dreiging van terroristische aard. We now have credible, serious and specific reports about a possible terrorist threat. That's why we're advising British citizens who are in Benghazi to leave woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken roept tientallen Britten in Benghazi op onmiddellijk te vertrekken. En dat hebben ook Berlijn en Den Haag gedaan bij hun staatsburgers. Dan zouden enkele Duitsers en vier Nederlanders in de oost libische stad verblijven. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Uh, Sander, waarop zijn deze waarschuwingen gebaseerd, weet je dat? Uh, nou, de Britten zijn er vrij duidelijk over. Hè? Hele concrete aanwijzingen van terroristische dreigingen. Uh, zeggen ook dat het uh, wraakacties zouden kunnen zijn voor de Franse inval in Mali... wat een buurland is uh, van Libië. Dus die zijn daar duidelijk in. Nederland is er wat minder duidelijk in. Roept uh, mensen op uh, Benghazi en ten oosten daarvan de regio te mijden... om er zelfs niet doorheen te reizen. Maar of zij zich baseren op uh, de Britten of op de Duitsers die hetzelfde hebben gezegd... of dat ze eigen inlichtingen hebben... Dat is ons niet duidelijk. Het gaat om uh, vier Nederlanders die benaderd zijn door het ministerie. Uh, ook reizen in Libië wordt sterk ontraden. Gaat dat niet ja. erg ver? Dat gaat heel ver, hè? want zo'n reisadvies dat doe je niet zomaar. Uh, het is ook een heel duidelijk signaal. Maar het is, het is toch ook een, denk ik een hele uh, uh, voorzichtigheid. Hè? Want stel je nou toch voor dat er iets gebeurt met een Nederlander in Benghazi en uh, een kidnapping of een, uh, uh, dat, dat er uh, iets aangedaan wordt. En uh, het blijkt dat Nederland daar achteraf van geweten heeft, via bijvoorbeeld de Britten. Dan hadden jullie op dit moment van Timmermans aan de telefoon gehad. En je kunt je voorstellen wat dat voor een gesprek uh, geweest zijn. Met andere woorden, Buitenlandse Zaken is met het uitdoelgaan van rijstadpieden vaak aan de voorzichtige kant, omdat ze ook niet anders kunnen. Ja, minister van Buitenlandse Zaken hebben we trouwens ook gebeld vanochtend, maar is mee met het staatsbezoek en kan ons niet te woord staan, Sander. Um, maar dat ja, gaat dan ja. over de waarschuwing, precies. Zegt Benghazi, dan denken we natuurlijk aan die aanslag op de Amerikaanse ambassade. Is dat zo'n gevaarlijk gebied? Het is een een heel gevaarlijk uh, gebied. De uh, opstand tegen de oud dictator van Libië Gaddafi, die begon daar. Uh, de uh, rebellen zijn daar altijd heel sterk geweest. En dat is na de revolutie in Libië overgegaan in een soort stammenstrijd, lijkt het soms. En sommige van die bendes die zijn heel erg radicaal islamitisch. En dat, dat is geen nieuws, hoor. Uh, dat, dat blijkt ook wel uit uh, de verklaring van de Britse overheid. Het was altijd uh, oppassen voor Westelingen daar. Ja, dat hoor je ook van de mensen die daar recent nog geweest zijn. Maar nu hebben ze dus concrete aanwijzingen. En dat is ook weer niet zo verbazingwekkend. Je zag dat uh, de rebellen in uh, Algerije... Uh, min of meer uit sympathie voor uh, hun collega's in Mali... Uh, dat uh, gasveld hebben aangevallen. Uh, misschien dat dat in uh, Benghazi ook denkbaar is... dat zo'n radicale groep denkt... Uh, dit gaat ons te ver wat er nu gebeurt door het Westen in Mali. Wij uh, proberen iemand gevangen te nemen uit Europa. Als er inderdaad dat soort aanwijzingen zijn... Ja, dan kan dat verklaren waarom Benghazi heel specifiek wordt genoemd... als gebied waar Westelingen niet alleen moeten oppassen... maar het advies is... Ga er weg. En ga er nu weg. Sander van horen over de gevaarlijke situatie rond libische stad Benghazi. U hoorde het al eerder. Het kort geding van de slachtoffers van de schietpartij in al van de Rijn gaat door. Ze hebben namelijk nog niet alle stukken gekregen... die ze door minister opstelde van Justitie en Veiligheid wel was toegezegd. En die hebben ze nodig in verband met hun schadeclaim. Uit de stukken die ze wel hebben gekregen staat dat de overheid fouten heeft gemaakt... bij het verstrekken van een wapenvergunning. Omdat de psychische voorgeschiedenis van de dader Tristan van der Vlis, over het hoofd is gezien. Letselschadeadvocaat John Beer wil ook de papieren hebben... waarin staat wat de gevolgen zijn van die fout. had hij die vergunning ook gekregen als die fout niet gemaakt was. Nou, daar uh, zegt de overheid van... we weten niet hoe dat gegaan zou zijn, want... Uh, op dat moment zou zijn psychiatrische gesteldheid nader bekeken zijn. En we weten de uitkomsten daarvan niet. En wij hebben gezegd, dat weten jullie wel. Want jullie hebben na zijn overlijden dat NIFP-rapport gehad. Jullie kennen dat. En je kunt op grond daarvan heel goed bepalen... hoe het zou zijn gelopen als jullie die fouten niet gemaakt hadden. Ja. En onder meer Tweede Kamerlid Amend Markoes van de Partij van de Arbeid... had er ook bij de minister op aangedrongen die stukken vrij te geven. Meneer Markoes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hebben de eisers een punt? Hebben ze inderdaad niet alles gekregen wat ze willen hebben en wat ze nodig hebben? Nou ja, kijk, dat is in ieder geval uh, wat, wat de slachtoffers aangeven. En uh, wij hebben er toen op aangedrongen om royaal en ruimhartig te zijn in het verstrekken van informatie. Uh, de slachtoffers zitten met heel veel vragen. En uh, inderdaad, onder andere, hoe heeft nou zo'n man aan een wapenvergunning kunnen komen? Wat heeft daar uh, voor afweging gespeeld? En nou ja, die, die stukken die liggen er. En wij hebben tegen de minister uh, ook samen met andere partijen gezegd, uh, wees royaal en ruim uh, in het verstrekken van informatie, stel de slachtoffers centraal. En uh, ja, nu blijkt dat het dus heel traag gaat en dat uh, niet alle stukken zijn verstrekt. En daar heb ik uh, dus uh, aan de minister om uh, opheldering gevraagd. Want u vindt dat hij zijn woord niet houdt? Ja, dat, dat weet ik dus nog niet, hè. daarom heb ik ook die vragen gesteld. Maar ik vind wel dat dit gesteggel te lang du duurt. Ik vind dat je slachtoffers uh, niet zo lang uh, yeah, uh, bezig moet houden... Uh, proactief, ruimhartig, royaal uh, zijn in het uh, uh, geven van informatie. Dat is het minste wat je kunt doen... Ja. na zo'n dramatische incident uh, die toch... Uh, ja, het was een drama, een ramp, uh, ongekend voor Nederlandse begrippen. Uh, en de slachtoffers moeten dit verwerken en daar is die informatie ook cruciaal bij. Ja, en vindt u um, ja, dat de minister alles moet doen om uh, ja, die schade... Of, of in ieder geval dat kort geding in eerste instantie te voorkomen? Nou ja, wij hebben ook in dat algemeen overleg uh, met uh, de minister... en uh, dat was ook een voorstel van de VVD... om te kijken hoe je dat kunt voorkomen... door bijvoorbeeld een intermediair uh, bemiddelaar uh, in te stellen. Uh, wij hebben liever uh, dat uh, de overheid zich uh, uh, nou ja, heel actief opstelt... die slachtoffers uh, centraal stelt... En ze zo min mogelijk belast met een gang naar de rechter. Kijk, en het blijft natuurlijk vrij. Uh, het is de slachtoffers, uh, nou ja, het is ook hun goede recht om, om dat te doen. Ja. Maar als dat niet hoeft, dan uh, moet, je ze dat, moet je ze dat ook besparen. Maar het moet vooral ook niet gaan om het verkrijgen van informatie. Kijk, uh, schadeclaims, uh, dat, daar kun je natuurlijk over twisten en discussiëren. Ja. Maar de informatieverstrekking, uh, daar moet de minister ruimhartig in zijn en royaal. En, uh, en ja, wat U ja, dat het ze ook daar recht op actief. hebben? Ja, u vindt dat ze daar recht op hebben, die slachtoffers? Jazeker. Goed. Meneer Markoes, hartelijk dank. Oké, okay, dank u wel. Armin Markoes van de Partij van de Arbeid gaat dus vragen stellen... in ieder geval aan minister Opstelt. 250 miljoen euro bezuinigt het kabinet extra... op de aanleg van snelwegen en spoorprojecten. Binnenkort maakt minister Schultz van verkeer bekend... door welke projecten een streep wordt gezet. Althans, voorlopig. Dat is geen goed nieuws voor de wegenbouwers die toch al zwaar worden getroffen door de economische malaise. Een van de grotere wegenbouwers is Dura van Meer en bestuurslid is Bob Post. Meneer Post, goedemorgen. Goedemorgen. Komt dit hard aan? Dit komt hard aan. Wij, wij wisten dit natuurlijk. Vorig jaar is het al aangekondigd. Uh, het wordt nu ingevuld en uh, dan komt het weer hard aan. Hmm. Treft het u direct? Kunt u dat al overzien? Dat, uh, treft, uh, dat treft ons, maar niet alleen ons, het treft uh, de hele bouwsector. Voor de hele bouwsector is dit slecht nieuws. Zoals u weet gaat het niet goed, nee. in de bouw, en daar, daar komt dit bovenop. Um, deze bezuinigingen zullen met name bij de grote bouwers, denk ik, uh, uh, vallen. Want die hebben de kennis, het vakmanschap en de financiën om dit soort grotere projecten uit te voeren. Ja, maar weet u al bij uzelf en uw eigen bedrijf dat u ergens een streep door moet zetten? nog niet, daar is het nog te vroeg voor. Uh, wat ik uit de berichtgeving nu oppak, is dat het om de, om de grote steden gaat. Een aantal asfaltprojecten, een aantal spoorprojecten. Dat, kunnen we, dat effect kunnen we nog niet, uh, niet uh, duiden. Maar uh, dat het zeer gaat doen, dat is zeker. Ja, dat kost dus projecten, dat kost dus werk en dus banen. Dat is niet uit te sluiten. Alleen het is nu nog te vroeg om daar, om daar heel concreet in te zijn. We weten nog niet welke projecten het zijn. Ja. Nou zouden provincies en steden nog zelf hun geld kunnen inzetten. De provincies zijn rijk, hè? hebben goed verkocht de laatste jaren. Zou u, zou u de stimuleren willen laten weten dat ze dat meer moeten inzetten? Als het aan ons ligt zou dat uh, absoluut meer ingezet kunnen worden. Ik denk alleen dat het ijdele hoop is. Wij zien nu al een trend dat, uh, dat er nieuwbouwprojecten. bouwprojecten... Uh, dat die in de laag gaan en worden uitgesteld. Er wordt nog wel geïnvesteerd in, uh, in, in, in onderhoud en beheer. Maar wat, uh, wat de nieuwe projecten betreft uh, wordt het steeds magerder. Hm. Daar, u... komt, ja. daar komt dit nog bovenop. Ja, ja. snapt u het eigenlijk? Want uh, lenen is erg goedkoop. Zeker voor de staat. Ik uh, heb mijn gevoel gezegd dat, uh, dat de plannen die er allemaal lagen... dat daardoor een aantal plannen strepen zijn gezet en dat er geld moet worden gevonden. En, en dat, dat slaat nu neer op de, op de bouw en op de infra. Ja. Maar die rekening komt dan later, want die mensen raakt het al, raken, u, u sluit het al niet uit, raken werkloos. Ja, ab, absoluut, dat zou kunnen, dat zou kunnen, ja. Goed. Meneer Post, bestuurslid van Dura Vermeer, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis. Maar uw CO2-footprint mag nog wel wat stappen zetten.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 De zaak om schietpartijen in Alphen gaat door en ouders vinden gehoorzaamheid bij kinderen niet meer zo belangrijk. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. De slachtoffers van de schietpartijen in Alphen aan de Rijn zetten hun kort geding tegen de staat door. Minister Opstelte had toegezegd dat ze alle stukken over schutter Tristan van der Vlis zouden krijgen om een letselschadeprocedure te kunnen beginnen. De slachtoffers zeggen dat ze nog lang niet alle informatie hebben. Letselschadeadvocaat Beer. Uit de stukken die we al wel gekregen hebben, blijkt klaar dat de overheid fouten heeft gemaakt... bij het verlenen van zijn wapenvergunning en de verlenging daarvan. De volgende juridische vraag is, had hij die vergunning ook gekregen als die fout niet gemaakt was? Nou, daar uh, zegt de overheid van, we weten niet hoe dat gegaan zou zijn. Op dat moment zou zijn psychiatrische gesteldheid namelijk bekeken zijn en we weten de uitkomsten daarvan niet. Volgens de advocaat zijn die uitkomsten wel bekend, maar wil de overheid die informatie niet delen. 9 april 2011 schoot Van der Vries wild om zich heen in winkelcentrum Ridderhof in Alpha aan de Rijn. Hij maakte zes slachtoffers en schoot daarna zichzelf dood. In de zaak rond de omstreden neuroloog Jansse Stuur komt nu ook de bestuurstop van het medisch spectrum Twente onder vuur te liggen. Tegen voorzitter Herre Kingma en twee oud-bestuurders van het ziekenhuis is een tuchtklacht ingediend. Wetzelschade-expert in Medrost begint de tuchtzaak... namens acht oud-patiënten van de neuroloog. Daar waar zij wisten van een dysfunctionerende uh, arts-neuroloog... hebben zij niet ingegrepen. Sterker nog, ze hebben het onder het tapijt geveegd. De goede naam van het ziekenhuis was belangrijker... dan de veiligheid en de zorg van patiënten. Janssen-Steur vertrok in 2003 uit Twente. Kingma was toen nog inspecteur-generaal... bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 2006 werd hij voorzitter van het ziekenhuis in Twente... En pas drie jaar later begon hij een onderzoek opnieuw in het Rost. Mijn uh, cliënten zijn van oordeel dat hij als voormalig inspecteur-generaal uh, van IGZ... Uh, op de hoogte was dat er iets mis was met Janssen-Steur. Daarna, toen hij in 2006 aantrad als bestuursvoorzitter... toen wist hij dat er sprake was van een grote calamiteit in het ziekenhuis... rond Janssen-Steur. Maar toch werd er niet ingegrepen. Ook tegen drie oud-inspecteurs van de inspectie voor de gezondheidszorg... is een tuchtklacht ingediend.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 Bijna 200 kunstwerken die voor de oorlog vermoedelijk van Joden waren... gaan waarschijnlijk niet terug naar de nabestaanden van de eigenaren. Volgens een adviescommissie kan niet worden bewezen... dat 188 schilderijen van de gebroeders Katz waren... of dat ze onder dwang zijn verkocht. Daarvoor moet eerst aan bepaalde criteria worden voldaan... zegt voorzitter Davids van de commissie. De eerste is dat in met voldoende mate van waarschijnlijkheid vaststaat... dat er sprake was van eigendom bij de claimende familie. En in de tweede plaats moet er sprake zijn van uh, een gedwongen bezitsverlies. En dat was er volgens de commissie niet. Eén schilderij voldoet wel aan de voorwaarden. Dat is Man met hoge baret van Ferdinand Bol. Dat werk hangt al jaren in het Museum Gouda. Maar dat gaat nu dus terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Dat was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en lokaal komt mist voor... De temperatuur varieert sterk in het land. In Friesland en Limburg bijvoorbeeld vriest het slechts licht... met temperaturen rond min 3... terwijl het in het midden en westen van het land op veel plekken streng vriest... met temperaturen tussen min 10 en min 15. Overdag is er regelmatig ruimte voor de zon. Het blijft droog en de temperatuur ligt rond min 2 graden. Vanochtend is er weinig wind... maar in de loop van de middag steekt er een zwakke tot matige zuidoostelijke wind op. Vanavond duikt de temperatuur snel naar beneden en op veel plekken vriest het vannacht matig. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en aan het einde van de nacht kan in Zeeland al een beetje sneeuw vallen. Morgen trekt de sneeuw verder over het land. In het westen is er tijdelijk kans op regen of ijzel. De middagtemperatuur ligt iets onder nul in het oosten en iets erboven in het westen en er staat een stevige zuidenwind. Zondagochtend valt het dooi definitief in. In het oosten en noordoosten van het land kan nog enige tijd sneeuw vallen, maar later op de dag valt overal regen. De temperatuur loopt op naar plus 3 in Groningen tot misschien wel 8 graden in Zeeland. Aan we verkeersinformatie. In het noordoosten van het land en in Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. Verder is de ochtendspits uh, zoals uh, verwacht, 35 kilometer lang. Niet heel erg uh, druk, dus 9 files maar. De opvallendste op de A6 Emmeloord richting Lelystad... bij de Ketelbrug, 2 kilometer door werk werkzaamheden. De langste op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Nieuwe brug en Knopent Oude Rijn, 14 kilometer. Komt door een aanrijding tussen drie auto's. De rechterrijstrook is dicht. En uh, wil je van Den Haag naar Utrecht... kan je beter omrijden bij Knopent Prins Klausplein... door uh, via Amsterdam te rijden via de A4, de A9 en de A2. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Er staat een uh, vrachtwagen met pech bij Knopent rijn 3 Drie kilometer file... De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan bij Knoop het door via Hilversum te rijden via de A1 en de A27. Goedemorgen, Uit Totaalglas. U spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster. Wat nu? Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt. Vandaag? Morgen. Ster in uit. kom langs zonder afspraak... of bel gratis 0800 0828. Houd laat je niet barsten.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 Delisol. kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. Ga je jezelf weer teleurstellen met een goed voornemen dit jaar? Als je echt wilt afvallen, moet je het gewoon doen. En als je het goed wilt doen, kies je voor het afvallen- en afblijvenpakket van Agmea Health Centers. Dan raak je niet alleen 10 kilo kwijt in 10 weken, maar er komen ze ook niet terug. Net als die goede voornemens, kijk op achmeahealthcenters.nl. Agmea Health Centers. Beweeg je vrijer.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 Zeven minuten over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoort zo dadelijk hoe druk het al is bij de blokzeiler Merentocht. Houd de Matrixborden in de gaten. Boven de Snelweg bij Zwolle. En kijk ook naar onze website nos.nl. Eerst het tennis. Want iedereen is in afwachting van de kraker bij de Australian Open. We Roger Federer tegen Andy Murray. Marcella Meska, goedemorgen. goedemorgen. Het wordt ongetwijfeld een mooie partij. Wie uh, schat je het hoogst in? Uh, wie, wie draait? Uh, het Australian Open tot nu toe het best. Nou ja, uh, ik denk eigenlijk Andy Murray. Dat is natuurlijk ook een beetje de coming man in het mannen tennis. Um, vorig jaar zagen we hem uh, natuurlijk al het mooie Olympische goud winnen op Wimbledon. Uh, hij won zijn eerste Grand Slam uh, toernooi in New York bij de US Open. En um, ja, hij heeft echt een stap gemaakt in die laatste zes maanden. En met dank ook aan zijn coach Ivan Lendel, met wie hij nu exact een jaar werkt... En hij zegt ook zelf, ja, ik, ik ben toch vergeleken met een jaar geleden wat kalmer, wat rustiger. En ja, vooral op de baan vind ik hem juist weer wat aanvallender, wat gevaarlijker tennissen. Dus uh, al met al is hij de man die ja, misschien dit jaar wel eens um, een hele grote stap zou kunnen gaan maken. En hij is in supervorm, hij heeft nog geen set verloren kan je ook zeggen, nou, misschien is hij nog helemaal niet getest. Dat is ook niet altijd lekker. Maar toch, hij is fris, hij is uitgerust. En ik denk echt dat hij er klaar voor is. Hmm, maar, Vedere, als er iemand rustig is... en dit toernooi alles pareert, dan is hij het toch. Ja, zeker. En hij heeft natuurlijk al een stuk of vier keer gewonnen. Dus Federer is Federer. Hij is uh, misschien 31 jaar. Um, maar hij is nog zo goed. Hij blijft verbazen. Hij heeft niet voor niets 17 Grand Slam-titels uh, gewonnen. En hij heeft natuurlijk uh, tegen Murray vaak gespeeld. 19 keer. Murray leidt met 10-9. Maar in die ontmoetingen hebben ze drie keer... in de finale van een Grand Slam gespeeld. En drie keer was Federer hem toen de baas. Dus die ervaring is toch wel heel belangrijk. Maar ja, Murray is 25, dus daar zit toch zes jaar tussen. Dus misschien is dit wel een hele belangrijke wedstrijd. Vooral voor Andy Murray, denk ik. Om misschien eindelijk is dat tijd... in die belangrijke Grand Slam-wedstrijden tegen Federer te keren. Ja, het zijn toch weer de... Usual suspects hè? die in de finale staan, in de halve finale staan uh, in ieder geval. Wat zegt dat? De nummer vijf werd echt door Djokovic, Ferrer is dat, uh, door Djokovic van de baan geveegd. Is het verschil nog zo groot tussen de top vier en de rest? Ja, we, we praten al zo'n zo twee jaar zeg maar, over de big four, hè, de fabulous four. Nou, dan heb je Djokovic, dan heb je Federer, je hebt Nadal en je hebt Murray. Nou, Nadal doet hier niet mee wegens zijn uh, knieblessure. Dus schuift nummer vijf, Ferrer, een plekje op. En inderdaad, dan de nummers één tot en met vier in Melbourne staan gewoon in de halve finale. Het lijkt er een beetje op, uh, de laatste jaren, dat toch ja, het verschil tussen die... Top, die absolute wereldtop, die, die big four steeds groter wordt... met die subtoppers daaronder. En ja, hoe dat komt, eh, je kan één ding zeggen van alle vier die mannen... dat ze ja, behalve heel goed kunnen aanvallen en winners slaan... en een goede service hebben. Ze hebben een, eh, ja, zoals we altijd in, in tennis zeggen... ze hebben een, een good pair of wheels en een big heart. Hè. Dus ze hebben hele goede benen, ze zijn ontzettend snel... en ze hebben een groot hart, dus mentaal erg sterk. En ik denk dat dat net het onderscheid is met die jongens... die daar net onder zitten, zoals een Tsonga, zoals een Berdy, een Ferrer. Nou ja, ga zo maar door. Dat zijn hele goede tennissers... maar kunnen net dat laatste stapje naar die absolute wereld, jongens... die wereldtop niet maken. Nee, want ze zitten er ook al jaren onder. Rammelt er niemand aan de poort? Is er geen opkomend talent? Nou, er is dus wel een nieuwe generatie, die zit daar weer uh, achter. Hè. Dat zijn jongens van 20, van 21. Hè. De Canadese Raonic, de Bulgaar Dimitrov. Een Tomek hebben we gezien, die jonge Australië, ook pas 20 jaar. Dat zijn jongens, zeker met top 10 potentieel. Maar top 10 is toch wat anders dan top 5, top 4, top 3. Dat is ook net weer een verschil. Dus ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar voorlopig, Djokovic, Murray, ja, ze zijn 25. Nadal is een jaartje ouder. Die gaan we echt nog jaren zien... Federer, ja, die is 31. Dus voor hem begint de tijd uh, te dringen. Maar ja, de man is uh, the greatest of all time. He, the goat, zoals we dat noemen. En um, ja, dat is natuurlijk buiten categorie. Dus uh, die kan ook net zo goed als Andre Agassi in zijn tijd... op zijn 35ste nog steeds aan de top meedraaien. Goed, ik zeg, hij ga, gaat het nog een keer winnen. <laughs> Federer. Goed. Jij Vooruit. Murray, Oké, okay. Nou, we kijken er naar uit. Half tien uh, beginnen die twee aan hun halve finale. Marcelle Besker, dank je wel. Kunt u uh, natuurlijk kijken en ook volgen op Radio 1. Of u kunt zelf gaan schaatsen. Nou ja, niet met z'n allen. Mark Hamer. Ja. Oh, een kwartiertje geleden was het zo druk in de plaats, een van de startplekken... dat men de kassa maar vast open heeft gegooid. Uh, u bent maar gepast gaan verkopen, de kaartjes. Ja, we hebben het uh, schotzaaien gekregen om alvast uh, te beginnen. Want het ja, is hier zo druk, uh, anders uh, moeten ze, mensen zo lang wachten. Een kwartiertje geleden stond hier echt een rij tot, uh, tot aan de ingang. Inmiddels is het wat minder. U heeft uw kaartje al, meneer? Ja, we hebben een kaartje, drie stuks. Ja, ik uh, zie u... Gaat lekker schaatsen. U heeft de schaatsen nog in de doos zitten? Ja, maar deze zijn wel een paar jaar oud hoor. Oh, dat wel. Ja, is het is niet... niet dat u dan van uh, avontuur, ik ga het opzoeken. Ik ga maar eens een keertje schaatsen. Nou, het is wel uh, de eerste tocht van het jaar, dat sowieso. En uh, misschien ook wel weer de laatste, hè? Ja, ik, ik denk het wel, ja. Dus uh, nu van even genieten. Vrijdag opgenomen en uh, lekker schaatsen. Hoop ik. Ik hoop dat de ijskwaliteit uh, goed is. Klaas Steenbeek, voorzitter van de IJsclub Blokzeil. U heeft de kassa maar eerder open gegooid. Of was het zo druk? Nou, het was behoorlijk druk al uh, vanmorgen. Dus we zeggen, dan krijgen we iets meer uh, spreiding over de dag. En, uh, dus we, hebben, we zijn iets eerder gegaan. Gisteren ging het allemaal mis daar in Giethoorn. Hoe gaat het vandaag? Wat zijn de signalen? Nee, op dit moment is uh, alles nog onder controle. En, uh, ik heb net even contact gehad met uh, de verkeersregelaars. Uh, dat is allemaal nog beheersbaar. Uh, op het ijs is uh, de situatie uh, nog goed, dus uh, geen enkel probleem. Maar ja, er zou pas eigenlijk om negen uur gestart worden. Ja, dat klopt. We zijn iets eerder begonnen, 20 minuutjes eerder, en uh, dat mag geen probleem zijn voor de mensen bij het ijs zijn en ze de schaatsen op hebben onder hebben. Dan is het negen uur en dan. Dan hebben we iets meer spreiding. Ja, nog 100 meter lopen hè, hier vandaan. Dat klopt, inderdaad. Ja. Hoeveel wat, wat verwacht u er nu vandaag? Nou, wij kunnen er in ieder geval uh, 10.000 uh, inschrijvers kunnen we hebben. Nou, Als we daar een, uh, een plusje bij maken van uh, nog een 2.000 à 3.000 uh, zwartrijders... dan mag dat geen enkel probleem zijn. Dat is ook wat we normaal gesproken hebben. Dus, uh... Ja, dus zwartrijders. De burgemeester zei me vanochtend ook al... ze vindt het ook zo sneu voor de IJsclub. Ah, op zich is, is dat natuurlijk ook zo. Maar je kan, ja, U doet er zoveel voor. Ja, wij doen er zoveel voor. Dat U klopt. heeft die baan zo mooi geveegd. <laughs> dat klopt, dat klopt. Ja, de, maar dat is al uh, dat, dat jaren een, uh, of een probleem, wil ik het eigenlijk niet zeggen. Want ja, je kan mensen niet verbieden. Je kan uh, de tocht niet afzetten. Je kan er geen hekken omheen doen. Dat is gewoon het gebied te groot voor. En uh, ja, goed, uh, we, we hebben daar door de loop der jaren wel uh, meer leren omgaan. Maar uh, ja, soms dan uh, wringt dat wel eens. Maar het is ook gevaarlijk, dat merkten we gisteren. Dat er zoveel mensen opeens... Op Afkwamen via, de, de, via Twitter, via Facebook, via de nieuwe media. Ja, hoe weet u dat het vandaag wel goed gaat? Nou, we doen er in ieder geval alles aan om uh, goed te coördineren vanaf het ijs... en uh, goed contact te hebben met, uh, met de mensen op het ijs. We hebben heel veel mensen, extra mensen die uh, de ijskwaliteit in de gaten houden. We hebben heel veel mensen die uh, uh, hun inzet bij, uh, bij de verkeersregelaars uh, hebben ingezet. En daar hebben we goed contact mee. Wanneer het uh, misdreigt te gaan of uh, dat, er, uh, dat er gewoon te veel volk op één plaats is... Dan kunnen we alle minuut zeggen van dat de mensen niet meer naar toe moeten komen. En er staan allemaal borden bij de grote wegen die informatie verstrekken. En ik heb ook graag dat de mensen dat opvolgen. Ja, en, en, en heeft signalen dat, dat het inderdaad tot nu toe allemaal goed verloopt. U heeft meerdere parkeerplekken, dus dat zal ook geen probleem worden. Nee hoor, wat, wat dat betreft hebben we vaker een tocht georganiseerd met 10.000 tot 12.000 mensen. En uh, ja, dat, uh, dat zijn we wel gewend. Ja, en, ja, en uh, nog één dag hierna, hè, zaterdag nog, en dan is het alweer over. Ja, dan is het weer gebeurd. Maar uh, we hebben veertien drukke dagen achter de rug, hoor, moet, ik, uh, moet ik zeggen. Dus ach, aan de ene kant is dat ook wel weer lekker. En dan we er, ik hoop dat we er goed op terug kunnen kijken. En, uh, nou ja, het is, uh, we gaan gewoon uh, voor nog twee mooie dagen. En dan is het ook gebeurd uh, zondag. We staan nou nog binnen al de hele ochtend. Ik heb eigenlijk nu wel zin om richting het ijs te gaan. 100 meter, die kant op hè? Ja. Dat klopt, inderdaad. Die kant op lopen en dan uh, loopt de zo het ijs op. Ja, ik eens kijken of ik mijn schaats uit de achterbak ga halen. En toch een heel klein stukje. Ja, een beetje zwart rijden hoor, denk ik. Oh, oh, oh. Mark Hamer, nou worstel je er maar door. Horen we zo van je vanaf het ijs. En er wordt ook om de medailles geschaatst. NK Marathon op natuurijs is ook inmiddels onderweg. De veteranen rijden nu. Hoort u straks meer over na negen uur. En zo dadelijk al hoort u een reportage vanuit Mali. Koert Lindeyer ging daar op bezoek bij twee moslimleiders. Eerste verkeersinformatie. Erwin de Hart bij de AWB. Erwin, loopt het een beetje vast bij Zwolle misschien richting Blokzeil? Of valt dat uh, nee, wel mee? nee, nee, nee. nee, nee, nee dat, of, daar valt het heel erg mee, uh, gelukkig. Of uh, iedereen is met de bus. Ik weet niet hoe dat uh, allemaal zit daar. Uh, in een kwartiertijd uh, zijn er twee keer zoveel files ontstaan. Oh. Van 10 naar 20, uh, van 35 naar 70 kilometer, alles bij elkaar. Dus uh, iets drukker geworden dus weer. De langste op de A12 Den Haag richting Utrecht. 15 kilometer tussen nieuwe brug en knopend Oude Rijn. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Verkeer richting Utrecht kan omrijden bij knopend Prins Klausplein... door Amsterdam aan te houden via de A4, de A9 en de A2. Op de A16 Breda richting Rotterdam... staat de file bij de randweg Dordrecht van 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A16 richting Breda tussen Rotterdam-Kralingen en rotterdam Feyenoord op de parallelbaan 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. En met al dat geschaats uh, zijn ertensoep en rookworsten zeer populair deze dagen. In de fabriek van Unox in Os draaien ze al weken overuren. Verslaggever Jeroen Schutijzer wilde dat wel eens zien, die productie van de oer-Hollandse rookworst. De ringen zijn af, een haarnetje, witte jas, handen gewassen. We mogen. We mogen inderdaad. Welkom. Er komen dus de, de bekende uh, hoefijzervormen rookworsten uit, uit de droogtoren. En, en worden hier dus verpakt in de vacuumfolie. Dit is onze extra magere rookworst. In de winter uh, draaien wij een hoogseizoen. En dat betekent 7 dagen 24 uur uh, zijn die mensen in weer om, uh, om rookworst te maken. Hoeveel worsten per dag? Per dag is een beetje lastig inschatten. Maar als we kijken naar die 7 dagen 24 uur zijn er 2 miljoen worsten in één week. Hey. Daar is wat mee. Ja, die worst heeft een beetje een wandelstok zoals we dat noemen. Ja, dus de pootjes zijn niet gelijk. Nou, Dat wordt hier gecontroleerd. Die worst zal ook niet de verpakking ingaan. Wordt die afgekeurd? Ja. Nou, hier staan we bij het begin. Wat gebeurt hier? We hebben eerst het vleesdeeg gemaakt. Van de varkensrondstof met de kruidenhulpstoffen. En op dit punt in het proces maken we daar een worst van. Dus we stoppen een worst in een darm. Kijk, het station hiervoor, dat is natuurlijk interessant hè. Wat gaat er in die worst? U heeft het over hulpstoffen. Wat zijn hulpstoffen? Hulpstoffen zijn uh, ja, stoffen die, die je nodig hebt om een worst te maken. Hè? We, uh, we voegen bijvoorbeeld zout toe aan een product. Dat is een, een hulpstof. De kruiden bijvoorbeeld, peper, uh, nootmuskaat. Ik heb bij een slager wel eens gezien, hè? wat er in de gehakt gaat, daar werd ik niet vrolijk van. Wat gaat er in de rookworst? In de rookworst gebruiken wij uh, uh, vlees, varkensvlees in. Dan gebruiken we bijvoorbeeld schoudervlees, een, een varkenswang wordt erin gedaan. En eigenlijk dat zijn de twee voornaamste grondstoffen. Er gaat niet veel afvalvlees in. Nee, dat is echt een fabeltje. Dat is niet correct. Wij gebruiken hoogwaardige uh, grondstoffen. Maar het is zeker niet dat wij bijproducten van het slagproces in de worst stoppen. Dan even een beetje uit de wind staan, hè? Het is zo'n kabaal. U maakt al tien jaar worst, hè? Ja, inderdaad. Ik kom uit de slagersfamilie. Mijn ouders hadden een uh, slagerij. En zodoende de passie voor het vak gekregen. En wat vonden u ouders ervan dat u bij zo'n grote fabriek gaat werken? Want ja, slagers die zullen toch zeggen over deze rookworsten... Ah, dat is geen rookworst. Mijn vader is er wel trots op dat ik hier werk. In essentie doe, doe, doe je niet veel anders als een slager. Alleen wat wij doen is op een grotere schaal efficiënt veel rookworst maken. Op televisie zien we wel eens van die testen he, van rookworsten... En daar kwamen twee uh, worsten van nu uh, in de middenmoot terecht. Uh, met de Hema-worst op één. Uh, de eerste plek uh, was een ambachtelijke rookworst. En uh, die dus, dus echt boven beuken en eikenhout uh, gerookt is. Uh, dat is een, een iets ander product dan, dan uh, onze vacuümverpakte verpakte rookworst. Dus het is eigenlijk een beetje Appels met peer vergelijken. Uh, dus met die derde plek uh, wel tevreden. Want dat roken, hè? Hoe doet u dat? Het roken dat doen wij met rookvloeistof. De basis daarvan is ook gewoon rook die je maakt door beuken en eiken snippers hout te laten smeulen. Alleen die rook die vangen we op, die condenseren we. Dus dat wordt dan een vloeistof. En vervolgens besprenkelen we die over de gedroogde rookworst. Toch een heel ander procedé. Nou had één jurylid, die had het over witte stukjes in die worst. En die zei dat zijn gemalen afvalbotten. Wij gebruiken natuurlijk geen botten in onze rookworst. Witte stukjes kunnen duiden op kleine stukjes vet. En ja, dat hoort natuurlijk bij een rookworst. Dus dat is helemaal niet juist? Nee. De fabrikant uit Os laat nog weten dat in een fors periode, zoals de afgelopen weken, de verkoop van ertessoep en worst meer dan verdubbelt. Extreme vorm van de islam, waarmee de mensen in het noorden van Mali geconfronteerd zijn... Euh, heeft tot verdeeldheid gezaaid tussen de verschillende islamitische leiders. Althans, hm. dat is aan de vraag. Correspondent Koot Lindeyer ging op onderzoek uit... en sprak in de Malinese hoofdstad Bamako met twee van hen. Mohamed Makuba en Mahmoud Diko. In een drukke straat van Bamako klinkt de oproep tot het gebed vanaf de minaret. De extremisten zijn opgerukt de afgelopen paar maanden in het noorden. Heeft die extreme vorm van islam in dit land, waar meer dan 80% van de bevolking islamitisch is... ...heeft dit ook tot verdeeldheid geleid tussen de verschillende islamitische leiders. Daarvoor ging ik bij twee vooraanstaande imams op bezoek. Vandaag is de verjaardag van Mohammed en weinig eh, imams zijn beschikbaar om mee te praten. Maar het hoofd van de vereniging van jonge moslims wil me wel ontvangen in zijn moskee. Ik moet mijn schoenen uitdoen. Het is toch heel wat dat ik de moskee in mag als niet-moslim. In veel landen van Afrika mag je absoluut niet de moskee in. En ik vraag hem, is er nu sprake van radicalisering in de islam in Mali? In Mali we hebben de islam meer dan 1000 jaar. En de islam nee, absoluut niet. Dit zijn extremisten die uit het noorden komen. Wij zijn tolerant. We hebben onze eigen vorm van islam. Al duizend jaar lang. Maar wie zijn het dan, die uh, radicalen die nu Noord-Mali hebben bezet? Het zijn mensen die vonden uit het voisins van Mali. des pays van, het land, van het Maghreb, de Maghreb-Arab. Dalgerie, Mauritanië, Libië, Egypte, Tunesië. Dat zijn buitenlanders. Dat zijn aanhangers van de radicale islam uit Mauritanië, uit Egypte, uit Qatar, uit Algerije. Maar dat zijn geen Malezen. In een stoffig straatje van de hoofdstad Bamako ben ik naar de hoogste raad van de islamitische gemeenschap hier gegaan voor de deur een doos met dadels... ...gedoneerd door de moskeeën van Saudi-Arabië. Er zitten wat mensen televisie te kijken. En ik spreek hier met het hoofd van die Islamitische Raad. Meneer Diko, is dit een conflict dat alleen Mali aangaat? Ik denk dat het probleem van Mali is een probleem seulement niet alleen Malië is... ...maar het is est regionaal, regionaal of continental. Nee, dit is een conflict voor heel de regio. Wat is de uitweg uit deze crisis? c'est pour cela de mon point de vue cette guerre n'est pas seulement sécuritaire. We moeten onze handen ineens steken in de regio. We moeten gaan werken aan goed leiderschap. Wij islamitische leiders moeten een vorm van islam uitdragen die modern is, die open is. En als we dat niet doen, dan zullen deze ideeën van radicalen steeds meer geïmplanteerd raken in de hoofden van de mensen hier in de regio van de Sahel. En dan blijft de crisis zich verspreiden. Het is een en die ideologische die, die Moslimleiders in Mali proberen daar de eenheid te bewaren. U hoorde een reportage vanuit Mali van Koer Lindaya. Mevrouw Marno Remmers, want over een half uur wordt op de TU in Delft... het Robotics Instituut geopend. De faculteit die gaat samenwerken met allerlei partijen... om machines voor de toekomst te ontwikkelen. nou kijkt Alvans, alvast even rond. Does he see me? Uh, he, right now it doesn't. But you can put cameras and sensors on it. So that he can track you. You uh, can follow your colors. Or you can avoid obstacles. Het is, ja, van plexiglas en deels van metaal. De grootte van een schoenendoos. It has six legs. It's a little bit like a... <laughs> Nou gaat hij zelfs liggen. Het lijkt wel een soort grote, grote kever eigenlijk, hè? It seems like an animal. It's inspired by uh, insects and uh, insects have very simple bodies but the way they move their legs allow them to overcome very large obstacles. So this type of robot can be used for search and rescue applications where the environment is uh, very complex. Zegt degene die uh, een het bedieningspaneel uh, in, in, in zijn hand heeft, Gabriel Lopez. You can drive it with a with an iPad. Yes, we're trying to make the interface with the robot as simple as possible. So using common devices like iPads, oh, de iPhones... Commando's gaan via de iPad, ja. Draadloos naar, naar, het, naar het insect, noem ik het maar even. Yes. It's You're transmitting it to... Directly, yes. From the iPad I communicated directly to the robot. And then uh, it's very easy for anybody to drive the robot. En nou ligt hij een beetje rustig af te wachten op het volgende commando. Waiting for the next command... En het, Dan gaat hij overeind en stapt hij weer vrolijk rond door de TU Delft. Oh. Oh, terwijl dat insect verder loopt, laat Tino Bart toevallig een kopje koffie vallen, terwijl hij dat had willen overhandigen aan Robbie met zijn mechanische arm. Tja. Nog een half uur en dan gaat het, uh, het. Oh, dan gaat hij weer. Hij moet nog een beetje oefenen <laughs> hoor. Deze. Aan, ja. Nog een half uurtje. en Dan gaat het Robotic Institute bij de TU Delft officieel geopend worden. Maar wel door mensen. Marno Remmers is daar vanochtend. Na negen uur hoort u meer over vieze vakantiehuisjes.